Mark Hokker met het NOS-journaal. Gewies vervroegd vrij en de straf wordt met maximaal twee jaar ingekort. Nu komen gedetineerden nog wel vrij als ze twee derde van hun straf uitgezeten hebben, behalve als er zwaarwegende bezwaren zijn. Dat automatisme verdwijnt, schrijft de Telegraaf. Vooral lang gestraften worden door de maatregel getroffen. Wie bijvoorbeeld tot 18 jaar is veroordeeld, komt niet meer na 12 jaar vrij, maar op zijn vroegst na 16 jaar. Mensen die hun hypotheek helemaal hebben afgelost zijn in de toekomst duurder uit. Ze moeten volgens het FD, net als andere huizenbezitters, het eigen woningforfait gaan betalen. Zo staan in de regeringsplannen van de formerende partijen. De regeling wordt de komende twintig jaar in stapjes ingevoerd. Sinds 2005 hoeven huizenbezitters zonder hypotheek geen eigen woningforfait meer te betalen. De FBI in Las Vegas gaat met grote reclameborden het publiek vragen naar tips die kunnen helpen bij het onderzoek naar de grote schietpartij van afgelopen zondag. De FBI tast nog volledig in het duister over het motief van Steven Paddock... de man die vanuit zijn hotelkamer 58 mensen doodschoot en daarna zelfmoord pleegde. Hij liet geen briefje achter of berichten op sociale media. De SP trekt nog eens elf plaatselijke afdelingen terug voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar... Ze zijn niet actief genoeg geweest of zijn slecht georganiseerd, vindt het partijbestuur. Vorige maand werd al bekend dat de SP in Horen en Rijswijk niet meer mee zou doen... en nu komen daar plaatsen als Kampen, Diemen en Oosterhout bij. Toch doet de SP in meer gemeenten mee dan vier jaar geleden. De Canadese re regering geeft compensatie aan inheemse kinderen... die in het verleden bij hun ouders zijn weggehaald... In totaal wordt er ruim 500 miljoen euro uitgekeerd aan naar schatting 20.000 slachtoffers. De kinderen van inheemse volken als de Inuit werden ondergebracht bij blanke gezinnen, vaak al op zeer jonge leeftijd. Het weer in de loop van de dag gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt 12 tot 15 graden en de westenwind is matig tot hard, vooral aan zee. Morgen is er meer zon en minder wind. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort, een zomerhit. Zfn. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Toebak en Potsdorie zitten die gasten van Toebak Leeft en nou alweer... Ja, het is toch prachtig jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Ja, dat moet dan maar hè. Ja, ik denk dat ik een positief uh, resultaat kan herleggen. Ja, ik denk ook dat het een positief resultaat is. Ik ben er al heel blij mee met het resultaat wat nu al uh, uitgelekt is geloof ik hè. Nou, wat zei dus ik weer? Het is niet, uh, niet uitgelekt. Wat hoor ik nou op het nieuws? Eh... Uh, er is niet gelet, nee, er is gesproeid. Er is gesproeid met informatie. Om alvast even te laten zien dat het regeerakkoord een geweldig uh, akkoord is. En dat iedereen erop vooruit gaat. Alleen, ja, de hypotheek uh, de aftrek, dat gaat uh, verdwijnen. Nou, ik vind dat op zichzelf niet zo heel erg. Het klinkt wel heel vies. Wat? Sproeien ja. met informatie. Of oh, Sproeien, ja. Sproeien met informatie. Ja, dat klinkt als die katten, hè? Die ja, sproeien. Dat zei ik nou precies weer. Er is niet gelekt. Nee, er is gesproeid. Ja, er is gesproeid ja. met informatie. doen die olifanten ook als in most zijn, hè? Als in. Most zijn, dat is je ook. Is er een... meteen weer zo'n vies praatje dit? Ja, gelijk ja. ja. ja, weer een vies praatje. Maar ja, dan vallen, dus vallen ze mensen aan en zo. Dus maar goed, ja. uh, wat vind jij van dat hypotheekrente al langzaam wordt afgebouwd? Dat je dat terugkrijgt? Ja, ja. Jij hebt ook een koophuis. Ja, ja ik, moet heel, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, uh, ik hoorde het uh, uh, inderdaad. En mijn eerste gedachte was: dat was zeg maar het enige waarvan ik het gevoel had ja. dat ik ze zeggen altijd, ja, de. de, de uh, de burger, ga, de, nee, de, de burger gaat er iets van merken. Ja. Dat hoor je altijd. Nou, dat was het enige waarvan ik altijd zoiets had. Ja, dat merk ik, zeg maar. Ik krijg wat terug van de, van de regering. Ja. Ik weet dat ze een hele hoop doen, maar daar merkte ik het ook daadwerkelijk. Ja. Ja. En dat gaat ze nu afbouwen. Ja, ja precies. Ja, boos. maar het is, toch vanaf, het is toch niet vanaf. Uh, als jij een hypotheek van 2 ton hebt. Het is voor als jij een hypotheek hebt van. Uh, uh, dit is volgens mij boven een bepaald bedrag. Het dus boven de vijf ton of zo. Ja, okay. ja, daarom ga ik het dus ook zo hard voelen. Ja, ja. Oh, ja. ja, ja met een enorme huis ja, voor jou. Ja, ja, ja. Het hele grote huis daar, in het rijtje daar. Ja. Nee, ik vind het prima. Ik vind het hartstikke goed. Ik, ik bedoel, ik krijg, elke maand krijg ik geld terug. Ik denk, eigenlijk hoeft het ook niet. Ik hoef ook niet dat geld terug. Ik bedoel, uh, nee, ik vind het onzin als dat geld ergens alles voor gebruikt kan worden. Het moet wel goed gebruikt worden. Hè? Dat is wel even een puntje. Wat, wat ik wel graag wil dat ze gaan doen, is dat ze het gewoon van tevoren goed berekenen. Want, uh, het, zeg maar, dingen krijgen om vervolgens een brief te krijgen dat ik weer terug moet betalen, vind ik altijd een beetje... Uh... Ja, ja, dat ja, nee. is... Doe ik ook niet met verjaardagscadeautjes. Kijk eens, alsjeblieft. Ah, nee, nee toch weer terug. Nee, toch weer terug. Nee, dat geeft het op. Nou goed, het is uh, de zaterdagmorgen. We zijn weer helemaal compleet. Dat is een tijdje geleden alweer. De ja. jeugdverdeling is ook aangeschoven. Ja. En het is regenachtig. Het is uh, vandaag uh, 7 oktober... En uh, ja, ja, precies. Vertel wat is er allemaal gebeurd. Nou, wat ik wel weet dat ja? 7 oktober de sterfdag is van Edgar Allan Poe. Oh, en dat is een schrijver, geloof ik, hè? Ja, we hebben het van... Engels gehad. En die uh, had je de Telltale Hard. Is tegen... dat van Winnie de Poe? Dat... Nee? nee, dat is. Nee, nee, nee, maar deze man is in tweede, nee, 1849 overleden. Dus oh. heel lang geleden, maar ja? hij is een van de eerste. Horrorschrijver, zeg maar. Oh, horrorschrijver, oké. Okay. Edgar Allan Poe. Oké, okay, Nee, nou, ik, ik, ik lees niet zo zoveel, en dus... En The Raven, The Raven was ook van hem. Dat is ook zo'n macabre verhaal. Oké. Okay. Dus uh, ja, het is wel uh, apart. Ja, yeah. Dus dat is wat jou bijgebleven is van deze dag. Je hebt al je geschiedenis goed doorgeploegd in het ja, geval. Ja ja. ja, ja. Nou ja, goed. Uh, gisteren de, de, de, de televisie, kon niet aanzetten of het ging over Eberhard van der Laan, ja. natuurlijk, die van ons heen ja. is gegaan. En uh, het meest gehoorde stukje tekst is toch wel, is, is dit? In je pyjamaatje. Ja, ja. Dat is het meest ja. stuk. In je pyjamaatje, Komt ja, gewoon hierheen. En, nu later. Uh, en uh, zorg goed voor Amsterdam en zorg goed voor elkaar. Ja, ik moet zeggen dat. Dat ik, vond ik ook wel mooi. Ja, ja. dat, dat uh, de zomergasten, ik heb dat voor de helft zitten kijken, maar. Ik weet niet. Ik een beetje... Hij laat van... wel een mooi testament achter. Zeker weten. Hij heeft gewoon alleen maar goed werk gedaan voor mijn gevoel. Ja. Ja. Hij uh, had soms ook hele klare taal. Maar ja, ik heb nog helemaal niks gezegd. Flikker op, ik woon in de baarsjes, dus waar woon jij? Echt geweldige taal. Ja, lekker hè? <laughs> het was het tempo de ja, hij is zo beschaafd te gaan praten. Ja, ik wil zeggen. Dit was echt <laughs> nog een Amsterdammetje toen destijds. Ja. Ja. Hij heeft Wat? geen schandaal gehad. Hè? Nee, dat is het enige misschien wel. Ja. ja, dat is wel bijzonder. Geen ja, politicus. schandaal is dat hij. King in Aanvoelen. Je doet er zoveel jaartjes voelen wanneer een plaat begint. Santa Colt heeft al lang al nieuw materiaal uitgebracht. Maar we pakken nog even een oude single. Kent get of myself. Nee. Laat je dat maar wel aanspreken. Ze heeft eigenlijk uh, Santi White en eh, ze heeft al verschillende platen uit. Last Artist was een van haar singles en ook nog uh, Lights Out en C.A.J. Yeah. En dit is natuurlijk uh, Can't Get Enough of Myself. Ik kan geen genoeg van mezelf krijgen. En uh, ja, dat is een beetje narcistisch, is dat, hè? Mensen dat is, die echt. Het gaat, uh, gaat over Trump. Ja, dat ja. denk ik ook wel een beetje. Ja, dat, is wel echt, uh, dat zou zijn uh, zijn songtekst kunnen zijn waarin hij opkomt, weet ja. je wel. Ja. En ook weer van die een gigantisch interessante stukjes tekst uitkraamt. It's amazing. Zoiets. Goed, ja, vertel. Het is kwart over acht. Ja. je er vol op te lezen in de nieuwsberichten. Ja, ik en... heb hier wel een leuk bericht inderdaad. Oké, okay, vertel. Nou, er was een huwelijk gesloten tussen een 74-jarige vrouw en een 15-jarige jongere man. Maar het huwelijk is ongeldig verklaard. In hoger beroep. Want de dochters van de bejaarde vrouw hadden de rechter verzocht om dit te doen. Want volgens hun was hun dementerende moeder niet in staat om de strekking en de gevolgen van het huwelijk te overzien. Ze leerden elkaar in 2011 via hun contactadvertentie kennen en gingen twee, jaar, twee weken later al samenwonen. Ja, dus, uh, hij zette de vaart erin. En toen uh, dat in 2015 werd vastgesteld dat de moeder uh, vrouw last had van langer bestaande cognitieve functiestoornissen, werd het contact met de dochters volledig verbroken en werden zij zelfs onterfd. Oh. En kort daarna bleek de vrouw en, en, en haar partner getrouwd. En dus ze deed dat in gemeenschap van goederen met de man als enige erfgenaam. Hé, hey, die heeft het goed voor elkaar. Maar ja, die man, ik mag zeggen, is hij 15 jaar? Maar hij is 15 jaar jonger. jonger. Dat is dan niet echt ja, lekker. Dus uh, zij is 74 en hij dus uh, 59. Nou ja, ja, goed. En uh, het was dus in 2011 al dan, hè, dus dan, uh, nog acht jaar eerder. Dus uh, ja, dan was zij 65 of zo. Maar, maar het Hof is, het eens met, uh, het hof is het met de rechtbank eens dat de vrouw op, op het moment van het huwelijk niet meer in staat was om nu over een eigen zelfstandige afweging te maken. En bovendien was de man niet de goede trouw. Dus, uh, maar blijkbaar leeft ze dus nog wel. Het, het, het, het maffe wel is dat dan gaan ze wel echt over jou beslissen. En de familie ja. gaat een stokje voor steken. Terwijl jij misschien wel uh, voor je gevoel het geluk hebt gevonden met ja. deze man. Want je hoort ook vaak dat de mensen die dan uh, uh, dement zijn... Dat ze dan, ik zei ze in een bejaardenhuis, en, ja. dan, en dan worden ze echt straal verliefd of iemand anders. En ja. dat is dan oh. zo zwaar voor de, voor de echtgenoot dan. Dat heb ik echt een aantal keer gehoord. Ja. Dan ja. kom je op bezoek en dan zit je er gewoon bij. En denk, ja, en dan meen. zit hij gewoon dan hm. zit met elkaar te chanten en ja. kusjes. Uh, ja, oh, ja. oh je man, dan denk ik, ja, ik, ik, sta me, ik steun mijn vrouw, maar ondertussen, hmm, Dus moet ik begin, ik begin ik het te haten, weet je. Ja. <laughs> ja. Goed, Marcus, wat uh, heb jij ja. jou al bezig gehouden de afgelopen weken? Nou, ik. Ja, ik um, ben begonnen bij een nieuwe baan. Ja? Uh, heb, uh, hoe heet het? Uh, moest natuurlijk veel uh, um, op pakken dragen. Oh, ja. Dus ja. ik heb uh, een, een de gadget uitgevonden die ik heel graag wil hebben. Ja? Of tenminste, uitgevonden. Gevonden. Ja? Uh, het heet Evi. Of Effie. Uh, en het is een soort apparaat. Je hangt netjes zo je overhemden in een rijtje. Hang je aan de ene kant op. Je drukt op een knopje. En ze komen er netjes aan de andere kant gestreken uit. Echt oh, waar? Die, wil ja. die wil ik ook. Oh. Het lijkt me echt ideaal. Hij neemt wel wat ruimte in. Ja, dat zeg, is het is mee een groot gevaar, ja, zeker. kost je een kamer gewoon. Ja. Nee, zo, zo, zo erg is het niet. Het is een beetje... Ja, waar zou je het mee kunnen vergelijken? Een hele platte koelkast is het. Maar ja. Oké. Okay. Oh maar, ja, dat valt mee. Dat valt mee, Als ja. je echt een beetje een, echt een zakenman bent... dan heb je natuurlijk al een wat groter huis... Nou, dus dan past het makkelijk in ja, de... je walk-in closet. Ja. Dus, uh, ja, moet we... je wel een beetje nadenken, hè? want het kost natuurlijk wel geld. Ja, wat ja, kost, hij, kost het? Je ja, hebt... het Prijs nog niet... Oh, jawel, uh, 699 brits pond kost het apparaat. Ja? Dus dat is wel aardig geld. En je 700 moet... uh, 700 pond dus. 700 pond, ja. Te... Nou, nou, ja. ja. Dus, uh, bijna, bijna 800 euro. Ja. Ja. Uh, maar ja, je moet natuurlijk straks je hypotheekrente inleveren. Ja. Dus, ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Vooral die mensen, die zitten natuurlijk helemaal aan de bovenkant. Ja. De huizenmarkt, ja, die gaan het echt meteen merken. Die krijgen niet alleen 100 euro terug, die krijgen veel meer terug per maand natuurlijk. Dat is wel weer... Nou, vandaag hoor ik op het nieuws, we zaten net met z'n twijfel een beetje te luisteren. We dus hadden we echt zoiets van, klopt dit eigenlijk wel? Dat ging over de, de... I Can heeft natuurlijk de prijs gekregen voor de, de Nobelprijs voor de vrede. Ze gaan dus ook aanpakken dat er zoveel landen zijn met kernwapens... dat allerlei landen moeten worden uh, ontwapend. En, en die, die vertelde dus dit verhaal. Even luisteren. We live in a world where the risk for nuclear weapons being used is greater than it has been for a long time. Wij vroegen ons af of dat echt zo is. Ja, ik vraag me dat ook af. Natuurlijk, ja. we hebben dat acadje met, met Noord-Korea. Maar goed, Iran heeft als het goed zijn kernwapens uh, in ieder geval op een laag beetje gezet. Yeah. Uh, Rusland, natuurlijk, heeft kernwapens. Maar ook die. Die Koude Oorlog heerst niet meer heel hard. Ik, ik, dus, ik, ik, ah. ik, ik, ik vond het ook wel. Ik heb een stukje op zitten lezen. Ze hebben 14. Kijk hoe miljoen, 9.000 oh. nou, Nucleaire wapens bestaan er. En 93% daarvan zijn in handen van de Verenigde Staten en Rusland. En ze hebben respectievelijk 6807.000 exemplaren. Dus. Ja, maar ook heel veel verouderd, toch? Ook heel veel verouderd, ja. En het is, ja, voor mijn gevoel is het wat Noord-Korea ook al zegt. Het is natuurlijk alleen maar een beetje lopen dreigen. Hij wil zo serieus worden genomen. Alsjeblieft, neem me serieus. Ik heb echt net zoveel wapens als jou. En ik heb ze getest. En ik heb laten zien hoe ver ze kunnen komen. En nu zet ik ze in de ijskast. En uh, als je een beetje nadegen moet doen, dan zou ik op de knop kunnen drukken. Maar als je me gewoon accepteert zoals ik ben, dan gebeurt er niks. Dat is wat Noord-Korea ja, wil. Maar ja, laten we even het, het horrorscenario bekijken. Oké, okay, doe maar even, ja. Hij drukt op die knop. Ja? Ja, ergens gaat er een atoombom af. Helemaal vreselijk. Vervolgens wat is de tegenreactie. Uh, ja, gaan we dan dat hele land plat bombarderen? Ja, ik betwijfel dat. Als ze dat doen, voor mij is dat sowieso <laughs> tegen, de, tegen allemaal. Tegen uh, de regels? Ja, tegen alle. Ja. Oorlogswetten en alles. Ja. Want dat is gewoon, gewoon een heel land uitroeien in één in knop. Maar je, ja, je, je ziet het Donald Trump natuurlijk wel doen, hè. Die echt, godverdorie, knalt zo met die vuist op de knop. Ja. Maar ja, dat gaat niet, want je moet ook allerlei codes invoeren. Dus dat gaat wel even een uh, half uurtje overheen. Is het ook ja, ik, ik denk dat hij dat ook weer te veel werk vindt. Hè. Ja, dat denk ik ook. Descom 1 tot en met 10 of zo, is het, hè? Of ja. Descom. Het, het, het, het doet me denken, vroeger hadden we al in de zagerij... tenminste op school hadden we een zagerij... dan kon je ze, moest je met twee handen op een knop drukken... en dan pas ging hij zagen. En er okay. waren toch mensen die hadden toch die ene knop afgedrukt... of afgeplakt, oh, Nu dan hoef je ja. maar met één hand op die ja. knop te drukken. Dat doet me denken met die kermapers. Hij heeft die code zo lang al ingevoerd. hoeft alleen maar op één knop nog te drukken. Eén rode, hè? Eén ja, rode knop. Van ja, ik, vraag me, ik vraag me dan af, als hij op die knop drukt... Ja? Nu gaan we wel heel erg afdwalen, maar ja? als hij op die knop drukt... is het dan in één keer en alles gaat af... Of? Wordt er dan gewoon een protocol ingesteld... en dan gaan mensen Eerst actie, onder, actie ondernemen om die kernwapens ja, dat af te sturen? Ja, ja, dat doet me denken aan de film Spitting Image. Ik, dat... ik zie het altijd voor me alsof hij, hij drukt op die knop... en meteen gaan die, gaan die silo's open en honderdduizend op yep, op, op, okay. van die dingen gaan eraf. Ja. Maar ja, <laughs> dat, dat, uh, dat, nee, zou niet, dat nee, zal niet. Ik nee, dat geloof ik ook niet. Nee. Goed, zover even het een kopje kernwapens. Wij denken dat het wel meevalt. Echt waar. Wees gerust. De Killers hebben een nieuwe serie heet, die heet Wonderful Wonderful. En er zijn verschillende stukjes op te vinden die ik wel heel lekker vind. The Man is een van de singles, maar ook dit zou als een single kunnen worden. Run for Cover. Goed toepasselijk. Leeft. leeft al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend Yeah. Hey. Agent vandaan. Het is uh, Max Colombe, die heeft het uh, beentje op, uh, opgericht. Het is inderdaad niet één persoon, het is een elektrobeentje. En uh, Max is de, de frontman van ze, het bestaat sinds 2010. en Ik vind dat grappig, het is de nieuwste, hè. die heet Run Away. En daarvoor trouwens nog de uh, Killers, hebben de nieuwste uit. En die heet Wonderful Wonderful and The Man, dat uh, is de single. En dit is volgens mij alweer de op, uh, opvolger, die heet Run For Cover, yes. Het is morgen straks alweer de Zandvoortse berichten... En we kijken zo eens even naïef de wereld in. Wat er allemaal al gebeurt. Ja, ik heb hier een, een, een leuke nieuwe gadget. Ja. Um, je hebt natuurlijk. Uh, we, we hebben het er al eerder over gehad. Maar dit is een, uh, dit is een variant van Google: de uh, Pixel Buds. Uh, en dat zijn oordopjes die uh, in 40 verschillende talen uh, live kunnen um, vertalen. En, It's amazing. Um, ja, het is nog een. Uh, uh, <klaars> hoe heet dat? Een. Um, ze zijn nog aan het, goed aan het ontwikkelen. Uh, hij, ze worden wel vanaf... Uh, uh, oh, ze, ze worden al vanaf november... zijn ze al beschikbaar. Ja, oh, onder meer in Duitsland voor uh, 179... Uh, echt groen. waar? Dus uh, ja, valt op zich mee. Je moet ze wel koppelen aan je telefoon. Yeah. Dus je telefoon doet wel het meeste werk. Er zit niet echt een computer zeg maar, in. Um, maar ik ben wel heel benieuwd... hoe snel die het vertaalt. Want als je een gesprek met iemand wil voeren... Yeah. wil je natuurlijk niet dat, je, dat diegene praat... dat je een tijdje moet wachten... Nee. En dat je dan een halve vertaling terugkrijgt. En dat je dan weer... ja. Maar ja, het zal, het moet, Hij moet toch alles een beetje grammicaal... In, ja, kaal, in grammaticaal, ja. ja, grammaticaal, Goed in elkaar zetten. Grammaticaal. Goed in elkaar zetten. Anders krijg je natuurlijk ook een beetje gebroken taal. En, ik bedoel ik Sommige talen zitten, worden toch heel raar uh, aan elkaar geplakt. En als je dat gewoon letterlijk gaat vertalen... Dan krijg je hele rare uh, ja, zin Ja, en, uh, dat is wel een van de dingen waar ze heel veel mee bezig zijn. Ja. Ze hebben natuurlijk tegenwoordig... Uh, dat ze tekst naar tekst kunnen vertalen, dat gaat al redelijk goed. Ja. En volgens kunnen ze die tekst uh, um, weer naar spraak omzetten. Dat, dat gaat ook nog wel redelijk. Klinkt niet heel vloeiend, maar het klinkt echt als een robot. Ja. En op zich, tekst, ja, het, het zou wel moeten, moeten werken, denk ik. Ja. Maar ik, vind, ik vraag is, me af hoe snel het is. Het is wel de doodsteek voor het feit dat je dan nog een, uh, uh, uh, uh, yeah, een taal gaat leren. Dat is gewoon, ja, uh, maar is dat erg? Ja, weet ik niet. Ik ben heel slecht in, in Engels, kan ik nog, kan ik redelijk spreken. Ja. Maar uh, echt Duits nee hoor. Frans helemaal niet. Nee, maar ja. als, als het straks zo is dat je, dat je gewoon twee oordopjes. Ik ga op vakantie naar Frankrijk. En uh, ik wil niet de hele tijd het Frans horen. Dus klik twee oordopjes in. En dan hoor je gewoon de hele tijd alles in het Nederlands of in het spannaak. Oh, okay. okay. En dan, uh, want dat is de toekomst. Hè? Dat is de toekomst. En uh, <laughs> vervolgens hoef je dus die taal helemaal niet. Te leren. Want ja, en wa waarom zou je hem ook nog leren? Want je kan gewoon in Japan klikken en we kunnen ja, gewoon... Je gewoon constant die dingen inhouden, bedoel je? Ja. Gewoon op straat ja, Als, ja, als je iedereen dat iedereen... doet, kunt iedereen met elkaar praten. Hebben ook geen taal meer nodig, maar dat tezijde. Ja, dat is wel een idee, ja. ja. Dat zag ik niet eens bekijken. Ik denk, je doet ze in als. Maar je kan ze er ook gewoon in doen en inlopen op straat. En je kan met iedereen con converseren. En dan ja. heb je ook dat het geluid versterkt, dat je allerlei gesprekken af kan luisteren. Ook? Dat is uh, ook al, ja, ja, de, ja. Dat is de slepenwet Maar, maar, ik, maar wie, wie doet dat dan? Want het is. Uh, uh, dan krijg je wel dat je dan het zo heel traag hoort. Ja, ja, je krijgt dan in, op dit moment natuurlijk nog... een, een, een, is op de een computer. Computer. Het is nu nog een computer die het vertaalt. En ja? op dit moment zijn die technieken natuurlijk... zijn dat heel hard aan het doorontwikkelen. Um, maar het is nu... zou je nog echt zo'n computerstem in je oren krijgen. Dus je gaat het niet comfortabel vinden... om de hele dag met zo'n ding in te doen. Nee, dat denk ik nee. ook niet. Maar die ontwikkelingen, zeker als mensen dit gaan gebruiken... worden natuurlijk steeds beter... en steeds, gaan steeds verder... waardoor je dus daadwerkelijk die dingen goed kan gaan gebruiken. Ja, ik zie het wel zitten. Ja, het ik, lijkt me uh... allemaal. Ik bedoel, daar wil ik ook nooit naar bepaalde landen. Denk, ja, ik heb geen idee wat er gezegd wordt. loop je daar maar een beetje. En die ja. gebouwen zijn altijd wel leuk. En de plekken zijn ook altijd wel leuk. Maar het zijn de mensen die je op die plek ontmoet, zeg ik al. Die maken het leuk. Maar die versta ik niet. Nee. nee, dus dat nee, weet je nou. niet weten ook. Nee, ja. dat wil ik er ook niet in ook. En die menukaarten die je nooit kan lezen? Oh man, dan ben ik al zo dood dat ik iets krijg met mayonaise ofzo, of en, Met uitjes, gadverdamme. Uh. <laughs> nou, ik ben altijd bang voor die slakken of, of een of andere... Uh... Escargoat. Ah, ja. Nou, ja. Dat woord heb ik heel snel. Dat is een van de weinige Franse woorden die ik ken. Maar ik weet wel, iemand Bewezen. die ging inderdaad willekeurig iets kiezen op een Franse kaart. Ja? Yeah? En uh, dat klonk heel erg mooi. En toen kwam het en was het zuurkool. <laughs> oh ja nou, dat is wel herkenbaar. Maar goed, oh, ik ja. heb in de zuurkompfabriek gemerkt. gewerkt. of zo of zoiets okay. heet dat. We doen ik doe me altijd denk aan de scène van uh, Mr. Bean... die uiteindelijk dan genet uh, genoeg geld heeft... om dat gerecht op de kaart te kiezen in een hele duur restaurant. En dat is dan gewoon... Uh, tatar, Rauwe tatar. Oh. En nou ja, goed, dat gaat hij nou overal wegwerken natuurlijk. Dat snap je wel. Overal onderplakken. Oh, wacht, wacht, wacht. Dat wordt natuurlijk een, uh, een bloedig iets. Goed, straks de Zandvoortse berichten. Maar eerst! Is... Ja, dames en heren, wat zullen we eerst eens voor u gaan draaien? De jaren tachtig zijn terug. Enter Ki Kari. I wanna live outside, live outside of all of this. The devil can't sleep with the noise in this house Ik zou dat zo adviseren hè? Ga naar buiten. Want niemand is een binnenmens. He, dat hoor je toch altijd in de reclamespot. En ik vind het zo waar. Het is echt zo waar. Gewoon. Je moet echt. Een paar uur per dag moet je gewoon even buiten zijn. Als wil je het zegt. Ik, eh, ik heb een paar uh, mensen in de wonen die noemen we ook de binnenfamilies. En die komen bijna nooit buiten. Kopen die alles op? Ja, ik weet niet, die komen nooit buiten. En die kinderen zijn echt spierwit gewoon. En ja. wij proberen het te stimuleren door daar voorbij te lopen als de deur open staat. Niemand is een binnenmens. En die mensen schrikken ze helemaal. Let er wel, iemand spreekt tegen ons. Maar er zijn <totstukken> uitzonderingen, <totstukken> ja. zegt mijn vrouw dan altijd. Er zijn hele spannende trillerreeksen van geschreven: ja. over die mensen die, die op de zolder wonen. Ja, oh ja, of niet zo'n kelder. kan ja, me nog in. Ja. Frits, frits, frits, Fritsen of Fritsen. Frit, uh, dat... Bloemen op zolder, had je? Toen ja, oké. Okay. Ja. Maar je had toch ook Frits. Fritsroep? Nee, Frits, Fritsel, Frits. Ja, Fritsel, ja. Fritzel, er, is een, er is een documentaire of ja, film van die man. Die heeft ook een boek ik geschreven. Ik Heb er geen gezien om, om die te zien? De. Nee, ik heb ook niet zo gezien. Nee. Nee, Hij staat niet, op Netflix, dat weet ik. Ik heb hem gezien, wat? maar ik, ik, nee, ik ga het niet doen. Echt, nee, nee het is echt heel erg. Maar nou, ik ga hem toch wel even kijken, denk ik. Zandvoerse oh, berichten. Het, het is uh, tijd voor de Zandvoerse berichten, want anders uh, verzanden we weer in een uh, hele andere filosofie, uh, diepzinnig. Uh, ja, in de, in, de nacht, in de nacht van uh, 4 op 5 oktober uh, kreeg de politie rond drie uur een uh, melding van een mogelijke woninginbraak. Uh, de melder had twee uh, uh, vreemde mannen uh, overlopen in de winkel of uh, in de woning. Ja. En uh, uh, door, een, door het duidelijk signalement konden, de, uh, konden alle beschikbare eenheden direct... Uh, uh, ja, uitslaan En uh, ja, ze hebben uh, een man van uh, 34 en een man van 19 weten aan te houden. Oké. Okay. Dus, uh, nou, ja, goed, goed werk van de politie. Zeker weten. Goed bezig. Weer een ongeluk met een hert las ik. Opnieuw een automobilist op de zeeweg is in bots gekomen met een uh, overstekend hert. Het, het uh, dier stak uh, zaterdagavond. Dus het is al een week geleden. Plotseling over raakte de linkerkant van de, voor, uh, van de auto. En het dier overleed ter plekke... En de bestuurder had last van zijn nek en van zijn armen. O jeetje, nek, pas op. Maar ook donderdag daarvoor vond ook alweer op de zeeweg een ongeluk plaats met een hert. En de automobilist moesten toen ook uitwijken. En het hert belandde vervolgens helemaal bovenop het dak van de auto. Heftig. Ja, elke week als ik er weer langs rijd, denk ik, ja, ik kom maar één keer in de week hier langs, maar toch. Ja, stel je voor dan. Het is toch een klap. Ik ben ook altijd met de motor. ik denk van, ja, het is een leuke weg. Alert zijn. Ja, ja. Allee, het zijn niet te hard rijden en je kop je erbij houden. Ja, zo is het. Bij het reddingsteam Zeedieren Velsen kwam dinsdagmiddag 3 oktober diverse, kwamen diverse meldingen binnen van een overleden zeehond voor een strandpaviljoen aan het Noordstrand in Zandvoort. Een zeedierenredder Maarten ging direct ter plaatse en belde met de mededeling dat de zeehond rond 2 meter lang was en 250 kilo zwaar. Nou, dat kon hij natuurlijk zelf niet tillen. En uh, die moest met spoed worden weggehaald, want hij lag echt recht voor een strandpaviljoen. Vanwege tijdschip heeft RTZ Velsa de hulp ingeroepen van de strandvonden van IJmuiden, David Cox. En hij heeft een Unimocht met kraan heeft hij gebruikt om het dier uh, dus, uh, te borgen en af te voeren. 250 kilo? Ja, dat is een uh, flinke jongen. Twee meter lang, hè. Dus, uh, ja. Oh, dit is echt een. Ik denk aan een zwaar obese persoon van 200 meter. Ja, uh, van 200, uh, twee meter lang en dan... Helemaal rond. Ja, ja. <laughs> dat, doen we ja dat, dat Dat gaat wel goed Klopt met die dan. dieren. Dus. Als je 250 ja. kilo weegt en je bent twee meter lang, nou, dan moet je echt op dieet, volgens mij. Ja. Goed, koken over de grens lees ik in de Stamfordse Dat was vorige week vrijdag, dus alweer lang geleden. Maar Ik vind het toch altijd wel leuk om dat we weer te behandelen. Ik denk, ja, het is mooi. Dus er is ook heel veel gedoe geweest met die statushouders. Allereerst de vluchteling in een, hier in de opvang, in het sportcentrum. Daar was iedereen hartstikke blij mee. Toen kwamen de statushouders. Toen waren mensen minder blij. Want toen bleven ze, mochten ze blijven. Nu uiteindelijk hebben we ze gewoon in onze armen gesloten hier in Standvoort. En hebben ze dus vorige week vrijdag met z'n allen gegeten samen. Ze hebben eerst donderdag boter, gedaan. En uiteindelijk hebben ze dus uh, gekookt. En uh, ze hebben, uh, Syrische vrouwen hebben dus een maaltijd er klaargemaakt. En uh, ja, leuk. Ze hebben zeg maar de tafelschikking zo gedaan dat verschillende culturen naast elkaar zaten. Dus dat ze echt het best moesten doen om met elkaar te converseren. Dat je niet bij je eigen clubje blijft, maar dat je ook echt met handen en voeten moet gaan praten. Ik vind dat een mooi gegeven. Ja, dat is leuk. En, het kwam, en gek genoeg, werkt dat ook? op het moment dat je naast iemand wordt gezet... waarvan je de taal niet spreekt. Nee? En in eerste instantie is dat lastig. Maar op een gegeven moment... ja, je moet wel, dus dan, dan op een gegeven moment... heb je gewoon communicatie. Ja. Dat, uh... En uh, de maaltijden niet te snel op uh, serveren... want dan kan je na een half uur er alweer af. Dat is ook niet doel. Maar goed, het werd allemaal uh, uh, mogelijk gemaakt... door een gif van het Oranje Fonds. En er was daarna nog uh, uh, live muziek. Een happening. Mooi. Goed, nog meer z'n antwoord. Komen uh, komende zondag is het 35 jaar geleden... nou, niet op zondag, maar... Het is dit jaar, 35 jaar geleden, dat het Sander's Mannenkoor is opgericht. En het begon eerst als een vriendenkoor, maar het is na de hand een sterk mannenkoor geworden. Dat al in vele plaatsen in Europa concerten heeft gegeven. En nu gaan ze dus een concert geven om dit feit te vieren in de Agathekerk. En er is een gevarieerd programma met gastoptreders van Alt Inge Brouwer. En is het een, een mannenkoor en dan gaan ze een vrouw als gast inhuren. Dat vind ik apart. Ja. Maar, uh, en de warme klanken van het ensemble Café Noir. En uh, Joep van der Winden gaat met een pianospel uh, het hele koor begeleiden. Drie van de huidige leden hebben de geboorte van het koor meegemaakt. voorzitter Hans Rubeling, maar ook Ab van der Molen en Tom Kaspers. Die zingen al 35 jaar mee. Mijn, mijn vader staat er ook in, mijn broer is ook wel leuk. Het okay. concert begint dus om drie uur. Entree is 10 euro. Kaarten zijn in de voorverkoop. Die verkrijgen we bij Bruna Balkenende, het kaashuis Tromp en bij Sebon. Oké, okay, oké. Dus Ma uh, komt, komt allen. Red mannenkoor. Deze muziek is eigenlijk wat ik het allerergste vind. Ja, ja. dat wist we. Ah, het is, wel mooi. Het is ja, wel mooi. Ja, het is wel echt. Het is wel mooi. Ik zal dit soort muziek thuis nooit draaien. Nee, nee, ik, nee ook ik ook niet. Nee, nee, nee. Dat weet ik. Dat is wel duidelijk. Goed, straks meer stand voor de berichten. Eerst hebben wij hier een zweervol stukje muziek. Betsy. Little White Lies. I don't trust Cause it's crumbling down On me And I don't know where this goes You should hear truth untold You're so innocent, innocent. Tired feet On the ground I can't feel what you found It's not making sense To me Oh, the little Het is nog heel erg vroeg. En natuurlijk mag je radio luisteren. Dat is helemaal geen punt. En uh, we hebben straks uh, meer zantwoordse berichten. En uh, we houden het ook allemaal wel in de gaten. Hoe het nou eigenlijk zit met uh, Ann Faber. Die is natuurlijk uh, al nu een week spoorloos verdwenen. En ze zijn echt fanatiek aan het zoeken. Waar is die in godsnaam verdwenen? Waar is een ANWB-route aan het fietsen? in weer een wind. De laatste eh, ja, foto's hebben we natuurlijk allemaal gezien in de krant. Dat ze zo echt een beetje allemaal verregend. Een feetje een, een, een maakt zo van. Nou, peace. Ik eh, zie je zo. Naar de vriend had ze dat gedaan. En ze is eigenlijk. Ze zijn gewoon een uur lang is eh, Ja, in een uur bestek is ze verdwenen. Ze heeft de route niet afgemaakt. Bijna heeft ze de route afgemaakt, maar niet helemaal. <coughs> en dan, ja. Mijn, eh, ik heb nu ook met mijn kinderen zoiets. Mijn dochter gaat ook wel eens naar Heerigewaard. Van Alkmaar naar Het mm. Is best wel een donker stuk dat we zoiets van hebben. Uh, moeten we dat nou wel nog laten doen of uh, moeten we er wegbrengen? En ja, want het kan zo weer gebeuren. En vandaag in de krant En daarna is het ga je de even... sluier, hè? Oh, ja, ga je de sluier. Ga je, slu in je, in je in je kelder? oké. Okay. Ja, oké. Ik vraag Jan Frits al even wat tips. Nee, even zonder gek. Het, het schijnt allemaal wel mee te vallen, we maken het heel erg groot. Het is natuurlijk voor die ouders wel afschuwelijk. Maar uiteindelijk zijn er 40.000 mensen per jaar die even verdwijnen. En slechts 10 tot hooguit 15 personen die verdwijnen echt, die worden later dan uh, gevonden. Vaak vermoord natuurlijk. Maar en, hoeveel zijn er die niet gevonden worden? Die gewoon echt willen verdwijnen? Nou ja, dat ja, denk ik ook wel eens. Ja, op die manier. Maar ja, dat nee. de, de, de Noorders ontscheen, want ze zijn vertrokken. Nee, klopt, dat zit bij die 10 in. 10, ja, okay. 15, die okay. komen dan wel tevoorschijn, of komen helemaal niet meer tevoorschijn. En vaak zijn ze dan wel vermoord. En dan noemen ze onder andere natuurlijk Marianne Vaatstra uit Zwaag. Dat was in 99, 1999 maar ook uiteindelijk was er een andere meisje ook... ergens in 1999, die ook verdween. En toen had ze al minder capaciteit om dingen op te sporen met DNA. Structuur, daar hebben ze nu al veel meer voor. En ze kunnen het ook met WhatsApp-berichtje... telefoon kunnen ze uitpeilen. Dus dit is in haar geval wel heel gek, Anna Faber... dat ze gewoon in zo'n klein gebied kwijt is geraakt. Is ze dan toch opgepikt... Want namelijk een dag eerder is in diezelfde buurt er is een uh, vrouw overvallen door drie uh, mannen. Uh, uh, die kwam uit de bosjes gerend. En die drie mannen zijn ook nog niet opgepakt. Dus of hebben ze gezellig Er kwamen kwam drie mannen uit de bosjes gerend? Ja, en die uh, hebben dus een, uh, iemand overvallen. Huh? dus dat was in hetzelfde gebied. Struikrovers? Dus, uh, ja, struikrovers. Maak hem grapje zo. maar grapjes over. Nee, dat dus is geen grapje. Ik zeg, lach ik? Nee, nee, nee. nee oké. Okay. Maar dat klinkt wel struikrovers. Dat Doe klinkt wel als Robin Hood. Maar goed, uiteindelijk uh, ja, fanatiek erg met een grote troepenmacht. Uh, uh, mensen zijn ze er bezig om haar weer terug te vinden. Lijkt me afschuwelijk Als auto's zijn om dat te meemaken. Goed, even iets om te uh, relativeren. Hebben we nog iets leuks? Ja. Nou, ik ben gisteren dus naar de opening geweest van een trio Moskitos in het Zandvoort Museum. Het is geen Zandvoorts bericht, maar het eh? is wel heel boeiend als je al die tekeningen ziet. Van, uh, het zijn allemaal striptekenaars. En dan zie je allemaal posters ook van patronaat en zo, wie er allemaal op te raden met nog een vrij kleine geldraad. Is het, is het een, een trio? Is dat een. Drie kunstenaars die samen aan het exposeren zijn. Ja, gitaar, bars en drums, dacht ik. Maar en de ja, ene ja, die heet dus ja. naar de artiestenaam Zwans. Ik weet niet. Ik vind dat een vreemde artiestenaam. <coughs> maar die is het meest bekend van zijn dagelijkse strip: Beestjes in de krant Metro. Ah, ah, die ken je ja. waarschijnlijk wel. Dan ja. heb je ook altijd zo'n Angry Bird zit erin en zo, weet je wel. Oh ja, maar dit. Wanneer, waar is deze tentoonstelling te zien? Hier in het Antwoordtsmuseum. In het Antwoordtsmuseum. Ja, okay. ik vond het toch leuk om even te kijken. Het was er, er was dan een feestelijke speciale opening om half zeven. Ik was er om vijf uur. En er stond echt vrij harde muziek. Daarom merken we dat ze toch wat meer ouder worden. Ja. Maar dus we zijn echt niet al te lang geweest. Nee, maar even, even, een kijkje genomen. Eh, Zou iemand er last van hebben als de muziek wat zachter kan? Ja. Hè? Nou, volgens ja. mij niet, denk ja. ik dan. Nou, kan niet zachter, zeg ik altijd. Je ja, moet hem uh, dan even op een andere manier brengen, had ik gehoord ja, van Mijn oren zijn beschadigd en als ik hem zachter zet hoor ik. Het niet. Nee, oké. Okay. Oh, ja, dat kan. Dat heb je hier bij de jeugd van. Oh, daarom moeten ze zo hard. Ja. Oh, het okay. veroorzaakt ja, waar. Geroorzaakt Maar daar horen harder. ze weer niks. Ja. Nee, dat is waar. Ja. Marcus? Ja, uh, ik had nog even een vraag aan jullie. Zouden jullie in een zelfrijdende auto stappen? Ja, zeker. Ja? Ik ja. heb zo'n blind vertrouwen in de mensheid. Ja. <laughs> nou, niet in de mensheid. <laughs> nee, nou, dat, dat, ja. dat moeten dus we dus de niet auto in de de mensheid, want Je moet ja, goed, in die de mens, auto hebben. Ja, de mensheid heeft de, de auto geschapen. Zo'n schot ons heeft geschapen. Waar wow, hou eens even op. Kijk. <laughs> nee, ja, er is een onderzoek <laughs> geweest in Amerika. Uh, onder, uh, ja, onder een hele hoop uh, Amerikanen. En uh, ja, daaruit blijkt dat 56%, 56 van de, van de uh, Amerikanen helemaal niet in een zelfrijdende auto wil gaan uh, rijden. Hè? Um, ze denken ook dat het een stuk gevaarlijker is. Ze vertrouwen de auto's niet. Ze, de, ze zijn de controle kwijt. Ja. Ze dat zijn hun controle penen kwijt. Ze is een vliegtuig ja. ook. Hè, want jij zit niet aan het stuur. Ja. Dat, terwijl ik, ik vind het... Uh, heel vervelend om naast iemand in de auto te zitten. Dan heb ik ook wel een beetje het gevoel... Dat Is ik, ik, ja, ik heb dan altijd het gevoel van... ik heb dan geen controle erover. Iemand moet zich echt wel eerst even een beetje bewijzen bij mij... dat hij kan rijden voordat oh, ik... Uh, even een examen doen. <laughs> ja, precies. Oh, okay. um, maar uh, ik zou dan wel weer in de zelfrijdende auto... Nou, ik wil ook heel graag in zo'n Tesla Model S rijden. Dat je gewoon, dat je gewoon het stuur loslaat. Dat, dat lijkt me zo apart. Dat je gewoon zo op de snelweg netjes de bochten neemt en zo. Yeah. Het lijkt me doodeng, maar het lijkt me ook supervet. Ja, en, ik kijk ja, ik, ja, ik heb wel eens gehoord van mensen die gaan naar een circuitpark. en dan mag je bij een, een, een noem, noem je dat nou, een, een, iemand die race. Een, ja, uh, een, een coureur. coureur. mag je naast zitten. en die zeggen dan tegen je: van oké, okay, ik zeg even tegen je, laat het los, laat het over je heen komen. En dan gaat hij echt snoeien hard. en in die bocht, dat je denkt: oh rem maar, rem maar. Nee, ga nu echt rem maar, nee, rem. Maar hij zegt: laat het los, want ik ga snoeien hard. en dan moet je gewoon aan overgeven. Ja. ja. Dus, ah. uh, nou ja goed ik, jij zou het wel doen ik ja, zou het ik, ook doen ik, ik zou het zeker doen uh, ik ben heel erg voor de, de vo uh, zelfrijdende auto ja? het enige waar ik bang voor ben is dat ik straks niet meer motor mag rijden nee daar gaan dat, we naartoe dat we op een gegeven moment dus niet meer zelf mogen rijden op een elektrische motor ja nee uh, uh, elektrische motor. ja nee. Nee. ja, oh, maar dan, ja dan, dan is dat is de hele Londense heb ik wel in die auto dan zit ik tenminste uh, ooggetapt uh, het, het is ook niet zo gek want al die motorclubs ja. worden aangepakt en oh, je moet geven ook toe als je op de weg zit met je auto dan komt er een motor zo tussendoor slingeren dat je denkt... Eigenlijk kan dat niet. Ja. Dat is toch hartstikke gevaarlijk. Die motor kan omvallen, er kan iemand overheen rijden. Het is gewoon echt een heel groot risico. Dus die moet eigenlijk ook gewoon binnenkort weg. Is ja, ik, heel zou groot. Het, ik vind het zelf wel eng om in te voegen op een snelweg. Dat ja. geef ik eerlijk toe. Ja. En dan dat je dan inderdaad ook achter, euh, achterin zit. Of gewoon en dat jij zelf niks doet. En dan gaat dat ding dat doen. En dan denk ik van, wow, ik zou het wel eng vinden. Ja, ja terwijl, terwijl die, terwijl kunnen die het beter precies dan uitrekenen. Ik. <lacht> hij doet het beter dan ik. Ja, ja hij doet het ja. wel ja. beter. Echt een keer ik, ik rij in zo'n. Um, ik heb wel eens in zo'n auto gezeten die zelf inparkeert. Ja? Dat is toch niet helemaal nee, succesvol. Ik heb het nee, nee, nee, nee, nee, dat kan niet. Maar het is wel ideaal nu. voor oudere dametjes. Want weet je, ik zit natuurlijk in het gemeentehuis. En ja. dan zie ik achter mij zie ik dus, uh, mensen inparkeren bij Rabbel daarachter. Ja. En we zitten af en toe echt te kijken: hoe? Oh, oh. Nou, oh, oh. weet nee, ja. <lacht> je? het is wel uh, amusant. Dus zie je, terwijl, ja, ik bevestig het. Tessen jouw auto daar staat. Ambtena, Ambtenaren <lacht> kijken dus toch uit het raam. is dus hiermee ja. bevestigd. Oh, ja, ja, ja, ja, dat kan je wel. Uh, <lacht> ja. Alleen in de paard. He? Alleen in de ja, pauze. Ja, alleen in de pauze. kan je niet ontkennen. Oké, okay. ja goed. Die blijft uh, wel zelf rijden, denk ik zelf. Dat is wel heel belangrijk natuurlijk. Voor de keer! Dames en heren. Nieuwe single van Beck blijven draaien. Up all night. Back. Wow. Is uh, van de, dezelfde cd. Um, Dear Life was de vorige single. En dit is alweer de laatste single. hebt. Yeah. all night with you, the cd. Het Colors van Back Hansen. Hé, hey, ik zie er allerlei foto's verschijnen van uh, Vladimir Poetin. Ja, maar hij was wel knap. Hij had een boy boymodel kunnen zijn. Een boymodel? Ja, een jongensmodel. Ziet, oh ja, je wacht lekker. Hij, had... hij is toch sowieso nog steeds uh, fijn goed afgetraind. Ja, Hoe oh, heet dat ja. oh, eigenlijk? Ik vind het zo, zo mooi om te zien als hij op zo'n paard zit. Ja, ja. met zo'n ontbloot bovenlichaam. Oh, grrr. Nee, ik heb niks met mannen, man, man. maar dan als ik hem zie, dan denk ik, nou, ik ga toch twijfelen. Misschien moet ik er eens over na gaan denken. He, hij wordt vandaag, hij is verdragsjaarig vandaag. Jarig, vandaag 65 wordt hij. 65, vandaag. Zal Zou hij nemen... mag met pensioen? Ja, zal hij stoppen of uh, denk nee. je, ik plak er nog even een paar jaar aan vast? Je hebt hij hij plak er hem... nog een aantal jaren aan vast. Ik ben bang van is wel. Zo. Ja. Oeh, hij heeft dan een hele ontevreden kop op ja, leeft het al. Ja, toen al. Oeh, maar goed, hij zat bij de KGB, geloof ik, hè? KGB ja. zat hij. Dus hij zat bij de geheime diensten. We hebben het over niemand anders. Pudin. Fleur, Fleur, Pudin. Daar gaat het over. Nou, um, mm -hmm. ja, ik ben het verhaal even kwijt, dus ik geef hem over aan jullie. Ja, oh, dat ja, blog, hoor. hoor. Nou, ik heb een leuke leuk uh, bericht. Er is een, uh, een Zweedse model geweest, Arvida B Bistrum. Die zegt dus dat ze zich is met verkrachting. Waarom? Want ze heeft in een advertentie van Adidas. was het te zien met beenhaar. Ja, ik zag het ja. Ja, nou, in de Nou, nee. Nou, Afschuwelijk! Ja. <kluisteren> Verschrikkelijk! Ja. Ja, ja. ja, in de advertentie zegt het model. Ik denk dat onze cultuur vaak bepaalt wat vrouwelijkheid is. Ik denk dat iedereen die vrouwelijk kan doen, vrouwelijk kan zijn. En ik vind dat we daar in de huidige maatschappij veel te bang voor zijn. Maar de reacties op de bejaarde benen liegen er niet om. Onder de video op YouTube staan reacties als... Is dit hoe sommige vrouwen tegenwoordig zijn? Nee, dank je. En stop ook maar met tandenpoetsen en je billen afvegen. Stomme feministische debiel. Ja, en die reacties die het model zelf in de inbox krijgt gaan nog verder. En ze zegt, er wordt letterlijk gedreigd om haar te verkrachten. Hè? Ik kan me niet eens voorstellen hoe het is in deze wereld te leven... zonder alle volrechten. Ik stuur liefde en ik realiseer me... dat niet iedereen dezelfde ervaringen heeft. Maar het is inderdaad wel. Waar we gaat een beetje nog toen de tijd met Julia echt, ja. Roberts, dat ze, ja? ze okselhaars heeft. Oh, nou, dan oh. denk ik van nou moest kijken wat er bij mannen af en toe te zien is. Ja, echt veel. Van het hele grote bosse haar die boven een shirtje uitkomen. Ja. Nou, dat goed, is, dat is voor mij natuurlijk ook wel stoel. Want we, ja, het is toch een beetje... Uh, Testosteron hè? Testosteron, oh, wow. laten zien. Wij, wij leven heel dicht bij de natuur. Maar zeker bij oude mannen, dan vind ik het wel... Dan is het heel dun en wit. En dan denk ik van, nou ja, ja. Dan heb ik niet het idee van hoe, hoe. Hou oh, je, vast. Moet, je moet echt wel een, moet wel een goed kussentje zijn. Ja. Gewoon maken zijn. Ja. Anders is het ook om... Ja, dan heb je er niks aan. Els heb je er helemaal niks aan, nee. inderdaad. Ik ga me niet in deze discussie uh, voeren. Ja, volgens mij heb je ook heel veel haar. <lacht> ik zeg volgens, Zeker op je benen, volgens mij. Laat het zien. Ik zeg dat ik hou me hier buiten. Ik heb ooit mijn benen laten onderzoeken, omdat. Uh, nou ja, ik had een beetje gevoelloze voeten en zo. Dus dan krijg je alleen metingen en zo. Hè. Toen had ik toch twee van die specialisten die bij uh, mijn bed zaten zo en die keken naar mijn benen. Heb Leer. je haar gemeten? Uh, wat? Mijn haar? Nee, nee ja, mijn, haar, de mijn, de benen weer, mijn benen werden doorgemeten. Weet je Ach. zenuwen. Dan krijg je uh, prikkeltjes aan de bovenkant oh, en aan de onderkant. Meten okay, ze dan door? En dat, dat dat. Nou ja, goed, dat was een beetje apart. Maar goed, het, het schijnt dus dat uh, ik hele rare benen heb. Oh. Want aan de onderkant is het totaal in haar. Halverwege de benen stopt dat gewoon. Oh, en dat is, schijnt heel iets apart. Maar was dat gewoon? Ik dacht altijd dat het vroeger kwam, omdat ik op vrij jonge leeftijd. weinig testosteron heb. Ja, dat ook. Dat zou misschien ook Nee, dat het maakt dat ik van die laars aan had getrokken. en dat het er afgesleten was. Dat dacht ik altijd. Mm. Nee, meneer, dat is, daar dat kan het niet door komen, zeggen ze. Ze nee, dus zeggen dat door panties dat de haren er ook afsluiten. Slijten bij de hand. dan val ik toch door de mand. Oh, ja, ja. Het waar hebben panties? Heb altijd een panty aangehad? Ik heb altijd een oh. oh. uh. Uh, Mijn mooiste verhaal op dat gebied is. <coughs> ik ben, uh, hoe weet het? Uh, voor mijn. EHBO, die cursus, gehad. Ja? En toen gingen we ook met zo'n zo uh, defibrillator... Ja, uh, oh, ik wordt het moeilijk woord, ja, ja. Ja, ja. En uh, hoe heet het, vervolgens zei er iemand... Ja, wil er iemand als proefpersoon uh, uh, figuren? Ja hoor, ja. prima. En hij plakt zo die, die dingen op. Oh, wat the fuck. En, en hij zegt, bah. normaal scheer je wel altijd even alles weg. Maar nu even niet. Dat is <laughs> maar is had ik nu, nu niet gedaan. <laughs> hij trok die dingen eraf. Nou, Toen hoefde het niet meer geschoren te worden, kan ik je vertellen. Ja, echt. Je moet een beetje pijn lijden tijdens een cursus, natuurlijk, om wat meer bij de methierie te komen. Precies, helemaal. het is leuk. Mensen denken dus gewoon dat wij dus echt allemaal kaal geboren worden tegenwoordig. Want er kunnen dus geen haren op onderbenen zijn. Nee. Dat klopt. We moeten echt die mooie wereld wel in contact houden, of noem je dat? Staande houden. precies. Ik bedoel, dan gaat iemand gewoon maar zijn benen haar laten zien tegen schandalig. Nieuw. Nieuw.